Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Hamas is optimistisch over een mogelijke deal met Israël rondom de oorlog in Gaza. Een Hamas-leider zegt dat er op belangrijke punten stappen zijn gezet... en dat eraan wordt gewerkt om snel de rest af te ronden. Ook uit Israël klinken positieve geluiden over de onderhandelingen. Het voorstel dat nu op tafel ligt zou draaien om een staakt het vuren... en het vrijlaten van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Het lijkt er steeds meer op dat er over niet al te lange tijd een akkoord ligt. Bij een groot pensioenprotest in Brussel zijn agenten aangevallen door brandweermannen. Veel mensen die direct of indirect voor de Belgische overheid werken dreigen minder pensioenen over te houden vanwege nieuwe plannen. Daarom wordt er vandaag in onder meer het onderwijs en het OV gestaakt. In Brussel waren 30.000 mensen op de been voor een demonstratie. Er zijn meerdere agenten gewond geraakt toen een groep demonstrerende brandweermannen op ze in begon te slaan. Boven meerdere militaire bases in Duitsland zijn de afgelopen tijd drones gespot. En dat leidt tot zorgen, zegt consulent Charlotte waaiers. Niet alleen omdat het er best veel zijn. Ook omdat de eerste drones opvielen kort nadat Duitsland begon met het opleiden van Oekraïnse soldaten. Ja, gaan ze er hier vanuit dat ze door Rusland bespioneerd worden. En het blijkt heel moeilijk om daar wat tegen te doen. En dus klinkt de roep ook steeds luider om meer in droneafweer te investeren. En in Urk ruikt het al maanden naar rotte vis. Vooral als de wind verkeerd staat hebben veel mensen er last van. De stang komt van een visverwerker. Door problemen met de waterzuiveringsinstallatie daar blijft er een vieze laag drek achter. En die ruik je, zeggen deze Urkers. Bijna elke dag, ja. Uh, ja, je ruikt het wel natuurlijk als je er voorbij fietst. Ja. Dus. Vieze lucht? Ja, uh, een beetje afvallucht, ja. ja. Waar ruikt het na? Nou ja, um, uh, uh, frot vis. De visverwerker in Urk moet maatregelen nemen om de stank te verminderen. Anders kan er een boete komen van maximaal 50.000 euro. Het weer, nou je kunt nog drie kwartier genieten van een lekker zonnetje. Morgen dan is hij er waarschijnlijk niet, dan blijft het bewolkt. Er kan plaatselijk ook wat regen vallen en het wordt 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het staat even stil op de A4 daarna Amsterdam bij de Schippeltunnel. Vanwege melding van een te hoge vrachtwagen. En het rijdt langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem Zuid heb je vijf minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. time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 Don't you pick sunshine. sunshine, don't blame me on the moonlight. moonlight Don't blame me on the ah! sunshine, on the boogie Sunshine, moonlight, yeah. good times mm -hmm. Boogie, you just got the sunshine Bij ons hoor je ook heel veel lekkere non-stop muziek, Dolly. En zo zet ik van de weg te luisteren naar ZTV, maar toen kwam deze plaat langs, die, die ik net draaide. Ja, lekker. Ik denk nou lekker, die ga ik uh, zaterdag ook draaien. Dus, ja, uh, Na Naapert, na -apert. ik heb het naapert <laughs> van onze non-stop nou, uh, muziek. Ja, maar dat doe ik ook wel eens hoor. Ja, dan uh, zit ik in denk, de auto en dan denk ik, oh, dat nummer vind ik zo geweldig. En dan uh, ga, ga ik ook even op mijn playlist zetten. En als je zet, niet weet welke plaat het is, dan uh, Shazam, je, je meffen. Hoe dat? Shazam. Shazam? Het, uh, ja, Shazam, hè. Uh. Oh, dan hou dan je het erbij en je... De, de telefoon krijg je... erbij krijg je titel en uh, artiest. Ja, dat heb ik dus niet op oh. mijn telefoon. Nou, dat is nee. wel makkelijk hoor. Ja, hè? Ja. ja. ja. Nou, ja, ja. Moet ik, ik misschien het, ook maar eens een keer ik ik gaan Ik zal meteen even uh, tegen je zeggen... Ja, gaan wij heb samen, op wij die cursus, gaan samen Heb je dat niet op die cursus uh, gehad van uh, Pluspunt? Nee, ik ben niet op een cursus oh. geweest. Ik ging er wel eens heen als ik iets niet begreep. Oh, oké, uh, oké. Okay, okay. en, en, en toen zei die meneer ook tegen me... Uh, heb je wel een cloud voor je foto's? Een cloud? En, en toen zei ik, nou, nee. Hij zei, maar je kan ze niet allemaal zo... Het ga ik je even voor je doen. En dan heeft hij dat voor me geregeld. En dan moest ik een wachtwoord zeggen. En hij zei, ja, dan moet je dat doen. Dat is lekker makkelijk. Maar ik weet dat hele wachtwoord niet meer. Dus ik, ik weet nee. ook niet meer hoe ik er in die cloud moet komen. D ik ken dat een beetje. Oh, heb jij dat maar, ook uh, Heb je alles opgeslagen in de cloud? Ik denk, waar hebben ze het dan over, weet je wel? Maar uh, ik heb ook geen idee hoe ik erin kom. Uh, in je in cloud. die cloud? Nee. Nee. Nee. Ja, en hoe je er dan weer uitkomt. Ja, -ja. ja als je er helemaal niet zit. Ja, ja, eruit je altijd wel. Nou, dat kom je, oh, altijd kom je wel. Wel. Oh, dat wel. Maar erin is er natuurlijk... Nee, dus, ja, dat uh... is een heel ander verhaal. Je komt er nooit meer in. <laughs> nooit meer in. En dan nee. denk ik, ja, wie weet hoeveel leuke filmpjes en foto's die man er allemaal erin gezet heeft. Precies. Ja. En die ben je dan mooi kwijt uh, uit je gewoon, Echte, uh, gewoon harde eh, schuit. Ziekmakend, joh. Ziekmakend. Ja, ja. Nou, wat niet, niet uh, ziekmakend is, is dat we straks weer een pitreport hebben met Rendel Lawson. Oh, wel? En we gaan niet naar Beverwijk toe. Nee, we dan gaan is hem weg, gewoon he? thuis bellen. Oh, mag dat? We gaan hem thuis bellen. En Oeh. dan een pit report met uh, Renold. En morgen een hele speciale uitzending. Uh, Zat wordt op zondag de special met uh, Renold En morgen tussen 2 en 5 gaan we drie uur lang over uh, ja, alles wat hij met uh, ruim 30 jaar autopassion uh, meegemaakt heeft: uh, met de automodellen-shop. En ik hoorde dat hij ook getuigen mee gaat nemen die allerlei verhalen kunnen vertellen. Ja, nou ja, we, we zijn... Hebben iedereen uitgenodigd, ja, we, hoorde voor we zijn benieuwd hoeveel uh, mensen er komen. <laughs> nou ja, iedereen is van harte welkom, zei je. We ja, wel een Rendo eigen stoel meenemen. Ja, eigen stoel. En eigen microfoon als je ook wat uh, wil zeggen. <laughs> ja, een koptelefoon. Koptelefoon, alles ja, op het Dat wordt wat, uh, jongens. Dat wordt een mooie uitzending uh, morgen, maar ja. zover is het nog niet. Nee, nee. Want nee. wij hebben nog één uur, zo meteen kwart over vier, uh, Renno Lawsen. Maar jij hebt ook nog een bericht van de KNMI... want we worden weer gewaarschuwd voor een code, ja, geel. Ja, code geel. Ja, die is afgegeven vanwege de, vanwege de te verwachte gladheid. Van zaterdag 8 uur vanavond tot zondagochtend 10 uur... wordt er gladheid verwacht. En dat in het hele land door bevriezing van natte wegen. En dan komt er ook nog mist die wordt in de loop van de avond mogelijk wat minder dicht. Uh, en de gladheid die verdwijnt in de loop van zondagochtend. Maar ja, het verkeer gaat wel hinder ondervinden van de mist... en later dus ook van de gladheid, waarschuwt het Weerinstituut. En ik, ik wil misschien meteen maar even de bijen uh, vertellen... dat je erg goed moet oppassen met die mist... dat je niet te snel je mistlampen aanzet. Want daar zijn fikse boetes uh, staan daarop, als je dat te snel doet... Kijk, het mistachterlicht mag je alleen gebruiken bij mist of sneeuwval... waardoor het zicht minder is dan 50 meter. Nou is het natuurlijk niet zo dat je elke keer uit hoeft te stappen... 50 stappen doen om te kijken hoeveel 50 is... maar even een grove schatting. En bij zware regen mag je het mistachterlicht al helemaal niet gebruiken. En uh, de voorlichten... Even kijken, hoe zat het daar nou ook alweer mee... Uh, uh, uh, bij een zicht van minder dan 400 meter kan het verkeer last krijgen van mist. En dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter, dat is gevaarlijk. En zeer dichte mist is met een zicht van minder dan 50 meter. Wat dwingt tot stapsvoets rijden. Want ja, zo'n boete, het is toch tussen de 120 en 180 euro. 120 voor de voorste mistlampen en 180 voor ongewenst gebruik. Van de achterste mislampen. Dat is dus, stevig. Jongens, knoop het in je oren. Let, probeer goed op te letten. Oké, okay, dankjewel, Dolly. Wij gaan in de clouds. Met clouds. Het is donker op straat en ik weet het is laat. Maar ik moet je wat vertellen.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 ik ben mezelf om dat jij je bent en ik ken mezelf om dat jij me kentje Partout, hoe vaak moet bébé on als ik mijn jas Et En jij past bij de deur dat je best shichake, toi et moi, nous sommes très spécial En ik ben mezelf omdat jij je bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En toi et moi, zijn zo'n mooi verhaal Want ik ben mezelf omdat jij je bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En... Ik... Oui, la, la, la Voor de Pit Report hoor je Climie en Fisher en Love Changes. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, ik moet toch een beetje afkicken, want normaal gesproken zou ik zeggen: en dan gaan we weer naar het theater van de Autosport. Daar zit Rendel Maar Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, zit je nog steeds in het theater van de Autosport? Nou, vanmorgen wel, vanmorgen wel, nu optoom ik niet. Nee, jongens, mijn zaterdagen gaan er heel anders uitzien. Ik kom net terug van een met mijn schoonmoeder en mijn vrouw. Oh, wow. Ik heb nieuws voor je. Dat je... wordt even winnen. er ja. <laughs> nou ja, daar... ook wel het andere uit ja. daar, daar heb ik je vorige week voor gewaarschuwd, hè? Ja, dus ik liep net tussen de poortjes. Ik denk, wat doe ik nu? Ga mijn winkel weer openen. Ik ben er klaar mee. Ja, je, je moet ja. dat ook stapsgewijs gaan doen, jongen. Niet meteen zo'n. Nee, ja, maar weet je, ze, ze gooien me gelijk in de diepe. Ja, dat wou of, ik nou, zeggen, nou, ja. We, we laten me even weg. Oh. Nee, het is gelijk, ik moet dit, ik moet dat. Ik moet de... bij mijn zuster, geloof ik, een huis gaan schilderen. Oh jij, oh, oh, oh jij. Oh. Nou, ik geef het een half jaar en dan doe jij je winkel weer open. Ik hoor ja. het al. Dan bel ik Ferry, van daar wel bekend van natuurlijk natuurlijke pole position in Zandvoort. Die bel ik weer ver. Ik weet niet hoe we het gaan doen, maar wij gaan samen weer winkel open. Ja, ja, ja. Dat, dat kan altijd natuurlijk. Dus, uh... <laughs> Want wat hij is natuurlijk ook gestopt. Dus, uh, je, dus, uh, die heeft ook zijn winkel verkocht tijdens het kamper. Ja, dus uh, we zaten ook bij elkaar. Je nou, ik heb een leuk pandje gezinkt, ik stop met de winkel. Ja, ik heb een leuk ja. pasje gezien. Ja, ja, ja. Dat ja. ja, ja. wordt uh, lotgenotencontact. Ja, <laughs> dat noem je dat. Ja, ja, ja. Het <laughs> zal je, zullen zal zullen je maar gebeuren. Binnenkort weer een heropening van... Uh... Ja hoor, ik ja, voel ja. het al helemaal aankomen. passion ja, en, uh, ja, en ja, pop Position uh, samen. Paul Position gewoon samen winkel beginnen. Huppa. We gaan het, ja. We gaan het wel zien. Ja, ja. <laughs> ja, ja, <laughs> ja je, je hebt wel heel veel meegemaakt natuurlijk. Hè. In die uh, ruim 30 jaar uh, dat je in de automodel... Uh, Auto, shop ja, we gaan, we gaan gestaan. Ik gaan morgen heeft. over praten we begrepen. Morgen we gaan we er uh, een paar uurtjes over, over babbelen. Dat bedoel nou, ik. Ik heb Benno ik hier ook uh, lopen. Ja, die is oh. helemaal de studio aan het uh, voorbereiden. Want uh, jij hebt een oproep gedaan op uh, de social media dat iedereen ja. langs kan komen. Dus ik we heb heb inmiddels ook, hebben inmiddels ook een muur gesloopt... om er nog een beetje extra ruimte te krijgen. Stoeltjes stoeltje stuur. Ja, nou, we gaan het wel zien. Ik neem bier en borreltjes mee. Nou, dat gaat het goed komen, toch? Ja, dan gaat het zeker goed komen. Dus, Nee, maar je, je hebt nog geen uh, zicht op uh, hoeveel uh, nee, mensen... Nee, nee, nee, want ik heb ook mensen gesproken. Nee, die kon niet die kon niet. durf niet. Oh. Durf niet. Ja, weet je, dat ze mensen ook. Ik ga het wel zien. Ik heb wel een boel gedaan. maar horen het vanzelf wel. Ja, zeker. En, uh, Mag ik de, wel de, komen. Als we er wel een zitten, joh. Ik heb toch 20 uur nodig. Dus het maakt helemaal niet uit uh, de, om dat uh, vol te gaan krijgen. Ja. Helemaal, helemaal geen gezonde Nee, nou ja, We ja. hebben net om kwart over drie hebben vooruit gekeken naar het programma. En ik zei al tegen Benno. Drie uur is eigenlijk veel te kort natuurlijk. Hè? Maar ja. Ja, ja, ja. ja, dat is uiteindelijk het je over tien jaar per uur. Nou, ik weet niet hoe die het wil gaan doen. Ik zeg prettige wedstrijd Benno. Maar je krijgt een heel zwaar wedstrijd morgen met me. Uh, <lacht> <lacht> nou, dat gaan we meemaken. Ja, voor de luisteraars. Uh, morgenmiddag dus uh, jij uh, te gast. Hier bij ja. ons uh, over uh, ja, automodellen, autoshop uh, wat je gehad hebt. Over van alles. Over en over de autosport zelf maken. natuurlijk. En de raceklasse ja. en uh, noem maar op. We gaan het gezellig programma worden. Zeker beter. Ja, ja. nou, ik heb er zin in uh, in ieder geval. dus uh, dat. Uh, ja. Nou ja, ik ook, want uh, er, gaat, er gaat een hoop gebeuren dit jaar. En ook natuurlijk in de, in de autosport gaat er een hoop gebeuren. Uh, dus uh, we gaan het allemaal een beetje, een beetje zien. We... Er was natuurlijk ook wel even een bom trouwens. Even, over, even dan toch even terug naar de Formule 1. Een grote bom natuurlijk in de Formule 1 van Flavio Briatore. Ja, dat is natuurlijk wel de grootste maffia van de Formule 1 die je maar binnen kan halen. Die gelijk zei: Ik ben een hele grote fan van Cola Pinto. En die maakt reserve reserverijen bij uh, Alpine. Oh? Nou ja. Uh, Jack Doen, eat your heart out. Jij gaat een helst wel uit de krijgen. Die moet gelijk gaan presteren. <laughs> ja toch? anders nou, uh, dus, uh, gaat Colopinto uh, erin? Ja, ze gaat Color Pinto erin natuurlijk. Als Jack Joy niet de eerste zes wedstrijden echt iets neer gaat zetten. of heel ver uh, natuurlijk uh, achter zijn teamgenoot gaat zitten. Ja, dan zie ik uh, Colapinto Pinto wel het spoeltje in gaan pikken. Ja. Ja, ja, absoluut wel. Nou ja, je dus, zegt net, uh, Flavio, is die uh, niet een uh, tijd uh, uit de autosport uh, weg geweest? Ja, hij is verbannen, hè. Moe, de, de, de, we hebben ooit de Crash Gate gehad natuurlijk. Dat uh, Nelson Piquet Jr. hem in de, in de muur kon zitten... waardoor Alonso natuurlijk een wedstrijd kon winnen en voor het kampioenschap kon gaan en uh, ja, dat is, later is dat eruit gekomen dat het eigenlijk eindelijk opzettelijk was en dat moest van Flavio en uh, dat, dat is niet helemaal oké okay, natuurlijk als je op die manier uh, een safety car voor, veroorzaakt uh, waardoor uh, iemand dat een wedstrijd kan winnen dat werkt niet helemaal op die manier natuurlijk uh, en uh, dat is later om voren te komen en toen is Flavio voor heel veel jaren verbanden uit de Formule 1 ja, dat is uh, zo'n man met zoveel macht die is gewoon weer terug ja, uiteindelijk ja. weer terug, ja en ook goed, hè. Want het, hij was, ik moet wel zeggen, Flavio was uh, wel uh, een van zo'n, zeg maar, teammanager. Die er ook altijd was en die ook altijd wel in de voorgrond reed. En er gebeurde altijd van alles rondomheen. Dus dat is goed. Dat is goed. Dat moet je hebben in de formule 1. Dat, uh, dat willen ze ook weer graag. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal voor gekke tricks gaan krijgen dadelijk uh, bij Alpine. En bij, uh, wat die allemaal naar voren gaan gooien uit die, uit die hoed. Want Flavio heeft in het verleden niet altijd de regeltjes uh, nageleefd. Zullen we daar hem op houden? Nee, precies. <laughs> maar hij was toch uh, de grote man uh, toen uh, bij uh, Benetton uh, Renault? Ja, bij Benetton, bij Schumacher natuurlijk. Hij nou, ja. weet wel alles van, van de traction control hè, die die auto had. En allemaal andere zaken die niet helemaal klopten. Uh, dat uh, zelfs de rijders uh, zeiden van uh, als, uh, als uh, Schumach uh, een bocht uit accelereerde nou, dan, dan hoor je gewoon die motor gewoon pruttelen zo van, uh, en dan opeens vol op het gas gaan nou, dat betekent dat er gewoon <coughs> een traction control en dat was natuurlijk in die tijd verboden uh, en dat hebben ze nooit kunnen vinden bij de VIA dus uh, of, of, niet, of niet willen vinden hè? Dat ja, dat ja, kan ook <laughs> of niet willen vinden dat hebben ze nooit gevonden dus uh, ja, de data engineer of de engineers die daar zaten in die, uh, in die software dat waren hele goede, dat we daar nog Hele goeie. Zeker, maar hij heeft ook uh, Jos de Bos natuurlijk naast uh, Schumacher gezet. Dan. Ja, naast Schumacher gezet, maar ook weer de uh, vandaag gehaald. Dus, uh, ja, ook weer, dus, ook weer uh, snel vandaag ja, gehaald. Ja, ja, ja. dat ook weer natuurlijk. Dus, uh, ja, die ene crash ja. nog, hè, zo achterop. Uh, wat, uh, was het uh, met de, de Renault of was het met de andere auto dat hij dat Klopt. deed? Ja. Eh uh, wat wie uh, uh, dat hij achterop eh uh, vloog eh opgaf met Dat was even was even, als eerste eerst kampioen is dat die vol, vol, vol, volgens mij was dat met Urfine en ik weet niet meer, wie zat er nog meer bij, dat hij uh, wilde inhalen, en dat eentje naar, uh, in feite naar links ging, en dan zei Jos, er ging het gras op, en toen nam hij ze allemaal mee. Ja, ja klopt. Ja, en, en wat ook wel cool was, dat voordat hij stil stond, deed hij toen zijn visiertje al open. En zat hij om zich heen te kijken, zo had hier gebeurd. <lacht> Want dat was een beste klapper. Dus, wel, ja, weet je, wat Max heeft dat had Jos ook al, gewoon heel cool zijn, en, uh, uh, en ja, ja Jos heeft uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, niet de kansen gekregen, die hij eigenlijk had moeten hebben. Maar, uh, kwam uh, naar Ben of bij wat mindere teams terecht die het in feite ook net niet voor elkaar hadden ja, en het is heel simpel je ziet het dan Max ook dit jaar als de auto het niet doet, ja, dan kan je nog zo hard proberen te trappen maar dan, dan word je toch vijf door dat, dat is ook zo ja. dat is gewoon zo en, uh, ja, dat, die, die auto is gewoon heel belangrijk uiteindelijk en dan heb je dus, volgens mij op een gegeven moment... hebben dus die nieuwe klasse gehad. Renault's, toch een beetje autosport hebben. Die E1 uh, uh, Grand Prix. Ja. Dus een landencompetitie uh, toen de tijd. Maar Dat daarbij wel... waren toch de auto's... in principe allemaal gelijk. In principe allemaal gelijk. Alleen mochten wel de Engineers de auto's zelfs afstellen. Maar motoren... Uh, ...onderstels, en was allemaal gelijk. Ja. En, uh, en dat was een kwestie eigenlijk gewoon... ...voor de auto zo goed mogelijk afstellen... ...in het hele verhaal. En dan uh, de dante vooraan. Ik vond het een ontzettend leuk... Concept. Ik heb alleen maar altijd heel erg afgevraagd wie dat allemaal betaald heeft. <laughs> Want ja. uh, het kost ook serieus veel geld. En er stonden hier niet zoveel sponsoren op die auto. <laughs> en uh, dus uh, ik heb me altijd afgevraagd uh, waar, de, wie, wie het bonnetje uiteindelijk uh, heeft mogen betaald. Daar. Zeker. Nou, we hebben ze meerdere keren op uh, Zandvoort gehad natuurlijk. En, uh, ja. Ja, met uh, de Blake, die, uh, de jonge bleek die erin gereden heeft. Jeroen? Ja, super. En ik, ik, jongens, even heel eerlijk... Uh, uh, het was niet zo heel erg bekend. Want je, had niet, je had niet zoveel social media in die tijd. Maar toen zat het ook vol. En toen stond ook het hele publiek in die duinen... hier rond naar te schreeuwen. Uh, dat waren fantastische wedstrijden. Weet je, en, toen uh, stond het meer dan vol. Dat was echt een... Vol. Ik ja. vraag me wel zelf van was het niet uh, drukker dan uh, met de Grand Prix nog, uh, zeg maar? Nou, er waren met minder tribunes, dus ineens stonden we wat meer in de duinen, zo oh, ja. uh, En uh, zo'n hele arena was niet gebouwd hoor, daarvoor, goede tijd. Nee, zeker niet, dus, zeker niet. Ik, volgens mij op het stuk stonden we een paar tribunes, dat is hiernaast gebouwd. Uh, dan moet ik even goed in de... En die duinen natuurlijk. Ja, toen nog duinen helemaal richting uh, tassenbocht. hè. En dat stonden we ook helemaal vol. Dus dat is wel een hele mooie tijd geweest hoor. Zeker, uh, ja. Nee, maar wat... Ik vond het superklasse. Ik vond het echt een leuke, leuke klasse. Precies. Ik wilde eigenlijk vragen van... ben jij daar voorstander van... dat je allemaal met... Uh, in principe de gelijke auto uh, race? in plaats van... Uh, wie meer geld heeft... en uh, het slimmer aanpakt... Uh, die staat sowieso eigenlijk vooraan. Nee, kijk, een merkenklasse is een merkenklasse. Dat is heel iets anders dan een losse klasse. GP2 is in principe ook een beetje een merkenklasse. Hè? Zo moet je het ook een beetje zien. Uh, nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, Formule 1 moet altijd Formule 1 blijven. En dan moet altijd bad boys zitten, mensen zonder geld, mensen met geld, bijna privé teams. Uh, en dat, dan blijven die ontwikkelingen ook komen. Want als het allemaal hetzelfde oudje is, gaat het helemaal nooit veel verder. En, uh, dus ik vind in de formule 1 dat verschil moet er altijd blijven. Ja, en dat betekent wel dat de top 10's met veel geld en veel eigen ontwikkelingsafdelingen... Uh, en eigen windtunnels en dat soort dingen natuurlijk wel voorsprong zullen houden. Maar dat is altijd zo geweest. Bedoel, uh, dat was in de jaren 70 al zo, in de jaren 60 al zo. Uh, is altijd zo geweest, dus dat zal nooit gaan veranderen. Ja, en uh, ja. je hebt het over windtunnels... Uh... Het was uh, toch afgelopen jaar dat, uh, dat uh, Red Bull een uh, straf had en minder windtunnel uh, tijd. Ja, die krijgen minder windtunnel tijd, dus dan kunnen ze minder doorontwikkelen in die windtunnel. Nou, is wel gebleken dit jaar bij Red Bull dat een aantal zaken die in die windtunnel ervoor kwamen, die waren op het circuit totaal anders, dus die werken niet helemaal. Nee! nee. Dus, dus die software die moet eventjes uh, terug naar uh, back, to, back to the drawing board, zeg ik wel tot maar. Uh, dus uh, het wil ook niet zeggen dat een, een windtunnel heilig makend is, hè. Maar ze kunnen wel heel veel in de windtunnel vinden. Maar soms op het circuit, ja, dat echte hobbeltje, kunnen ze net niet nabouwen in een windtunnel. Dus dan kan de auto opeens weer hele gekke dingen doen. En dat heeft Red Bull dit jaar natuurlijk gewoon gezien. Die auto deed niet wat zij wilde. En dan kan je heel veel of weinig winter altijd. tijd. Als je die doet, doet hij niet. Klaar. Zeker. En dan hebben we, dat, dat gestuiter er nog had van al die auto's uh, op een gegeven moment. Waar kwam dat ja. vandaan? Ja, dat was in feite dat uh, op het moment dat die auto natuurlijk gewoon wat te lager kwam te zitten. En uh, dan begon, die auto begon een beetje zeg, met de bottomen. En dan gaan ze stuiteren op het eind van het rechtstuk. Dat zag je heel erg. Uh, dat, dat betekent het enige wat je dan kan gaan doen is je auto hoger gaan zetten. Maar dan uh, ga je weer heel veel downforce verliezen. Dus dan kan je in de hoek weer niet om. Dus het was daar een balans vinden. Wat kan wel, wat kan niet. En ik denk dat die balans wel is gevonden. Want je ziet ze nog wel. Af en toe op de rechte stukken zie je af en toe nog eventjes die foptjes eronder vandaan komen. zie je op het rechte stuk zitten. Maar het is niet meer zo dat ik omboord zie zitten dat ik die rijders uh, een kopje uh, duizend keer op en neer zie gaan. Op 100 meter. Nee, volgens uh, mij is dat redelijk opgelost. Uh. Dat is, volgens mij zijn ze daar redelijk wel vanaf op het Het heeft ook te maken met heel veel meer factoren. Ook de stijfheid van een band, de stijfheid van de ophanging en andere zaken. Uh, maar volgens mij hebben die balans hebben de meeste teams wel gevonden. Uh, soms als je in de training hebt, dan gooien ze bij expres even lager. En uh, zeggen die rijders gelijk: uh, een drivable, ik kan er niet mee omgaan. En dan, en dan moet die auto weer omhoog. Uh, simpel. Dus, uh, da, uh, dus ja, dat is volgens mij, dat, dat, die vaartjes zijn we weer voorbij maar het was wel verschrikkelijk voor de rijders hoor, als je zag hoe die kopjes op en neer gingen, daar ja. zou ik niet <lacht> in willen zitten. Gek, gek huis <lacht> nou ja, onze gek kopjes huis. gaan morgen ook heen en weer tussen 2 en 5 uur Benno staat me al heel raar aan te kijken van waar heb je het nou weer over hey, hey, maar in ieder geval, sa samen met uh, Thomas en uh, in, in jou dan uh, in de studio, uh, gaan we er een mooi feestje van maken, Rendel. ja, absoluut, nee. we gaan, uh, we gaan uh, over hele mooie dingen hebben, en uh, en uh, ik, uh, ik, uh, ik denk dat, uh, dat de mensen uh, verbaasd zijn wat er allemaal in de modelautowereld gebeurt. Dus uh, helemaal fantastisch. Zo is het. Nou, ik zeg tot morgen en dankjewel weer. Ja, zie je morgen. Absoluut. Oké, groetjes. Down my spine How you make believe Do you live inside my mind Reach out Touch your face Will you face Dus Zandvoort op zondag... tussen 2 en 5 uur... met de rendelozen... uiteraard ook weer heel veel over de autosport... en de modelauto's... zeg maar, Benno. Ja. Ja, ja, ja, ja, maar ondertussen zat jij met je laptop heen en weer te lopen aan like Want nou, ja. Ja, er, er gebeuren nogal wat dingen en, uh, ja, die soms niet helemaal duidelijk vermeld staan op het uh, 1 en 2 nieuws. Ja, dat klopt. Uh, ik liep dus over de boulevard. Ik was op aanrader van Dolly, was er even naar dat uh, nieuwe museum uh, gegaan. Stampend vol. Ik ben ja. niet eens naar binnen gegaan. Uh, nee, dus is niet, het puilde uit, ik, ik, ik, kon, ik kon er gewoon niet meer bij. Nee, nou ja, dan maar we, we door <laughs> naar de boulevard en uh, dus ik kijk ook op, bij het uh, casino loop. Ik en ik denk wat een gebulderde zie ik die grote tractor van KNRM zie ik ineens eruit sch scheuren en allemaal. Opstappers met strakke koppies. En, uh, en ja, binnen tien minuten lag dat hele zootje in zee. Uh, dat strapt. En dus met het, uh, met het autootje erbij uh, gingen ze... De, de walploeg noemen ze dat geloof ik. Gingen ze richting Zuid. En daar uh, nou, de, uiteindelijk de melding die ik dan ach, heb kunnen achterhalen was... persoon lijkt in problemen. Nou ja, er zit er hier nog een. Dus misschien kunnen ze straks mijn kant op komen. <lacht> <lacht> Wat ben je aan het voorbereiden voor morgen? De de, voor rendel, zeg maar. Nou, dat is allemaal al klaar, oh, hoor. Maak je geen waar. zorgen. Nee, want ik zei dat jij zelfs een muur uh, hier uh, uit ja, het pad ja, gesloopt uh, had... om uh, ja, ruimte is, te dat maken. Dat doen we buiten de uitzending, want het is zo gejekker allemaal. Dus. <laughs> okay, maar ja. er ernstiger is... Uh, dat, uh, even kijken, dan moet ik nog, uh, Want dat is een opschaling bij het Al-Eiland uh, Marken. En dat is op, op precies zijn op het Oosterpad in Marken. Daar is om uh, kwart over vier, twintig over vier, is daar een sportvliegtuig gecrasht. En uh, nou, dat is natuurlijk een enorm gedoe. Uh, allemaal uh, brandweerploegen van Eendam, Krommenie, Volendam, uh, Monikerdam. Ja, het allemaal dammetjes zijn het daar. De, die, uh, die zijn erop af. En uh, met natuurlijk de trauma heli, drie uh, ambulances en de... Officie van dienst hebben we inmiddels een grip 1 uitgegeven... zodat het allemaal wat te behappen is, bestuurlijk gezien. En het is dus hoog opgeschaald. We moeten dat allemaal verder afwachten wat daar precies aan gebeurd is... en wat er verder aan eventuele slachtoffers is. En Het lijkt er wel op, gezien de opschaling van meerdere ambulances en de traumaheli... Uh, en dat eiland is niet zo groot, dus ze zullen ook wel redelijk snel een beeld hebben gekregen van uh, hoeveel slachtoffers er zijn. Ja, dat is wel heftig nieuws. Ja, ik denk dat we misschien straks bij het NOS nieuws meer horen. Oké, okay, dankjewel Benno. 112 Nieuws, ook hier bij ZFM. En uh, we gaan een gezellig uh, plaatje draaien. Ondanks dat het uh, wat minder gezellige nieuws van 112... houden we toch nog even de stemming erin... met uh, Nick en Simon en Roosanne. Roosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn. you did you still want me I'm uh -huh. Als je SOS bent, hoorde je met Tell Me If You Still Care. Lekkere disco klassieker. Nou ja, het is eigenlijk meer een romantische plaat, hè? een beetje. Maar het was wel uit de disco tijd, uit, uit de jaren tachtig. Uh, nou, dat de, -band, uh, ik ja. werd er toch geslepen? Ja, lekker Ook dat, ja. En ja. De weekend Curl hadden ze ook nog. En, ja. en nog een paar andere. Mooie tracks. Ja, zeker weten. En mm -hmm. jij hebt een mooi beest, hè? Wat, uh, geweldig. Nou, ik heb een zag mooi beest. Ik, ik, ik heb hem in beeld. Ja, ik, be ik, heb ik hem zag hem in, in beeld bij je. Ja, wat een schatje. Hij heeft een lieve kop. Maar er zit wel, er zit wel een, een, een maartje aan, hoor. Oh. Nou, laten we beginnen met, met dat ik naar Poes Poekie kijk. En uh, ja, dat, dat is een naam die klinkt natuurlijk al heel lief. En dat is ze meestal ook wel. Maar ze heeft ook een keerzijde. Want... Ze is daar terechtgekomen omdat ze de, de visite van de haar baasje aanviel. Huh? Ja, ja, ja, en dat is natuurlijk geen fijne eigenschap. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... dat je denkt van ja, maar wacht even, als elke keer... Hè, het... Nou goed, ze, ze is in het asiel terechtgekomen en het gaat nu wel heel goed. En ze heeft in het asiel niets van dat gedrag laten zien... Maar goed, er zijn ook wel redenen voor te bedenken. Uh, ze is een kat die graag op zichzelf is en aandacht komt vragen wanneer ze daar zelf de behoefte aan heeft. En daar wordt daar in het asiel echt goed rekening mee gehouden. En ze zitten ook niet de hele dag op haar afdeling en dat vindt ze helemaal prima. Ze is druk bezig met de omgeving verkennen en dan uh, met name lekker in de frisse buitenlucht... Ze weet hoe een kataluitje werkt en ze kan dag en dag naar buiten toe. En ze vindt het heerlijk, de vrijheid. Ook als ze geen zin heeft in de aandacht in het asiel... dan loopt ze gewoon lekker naar buiten toe. Nou, waar is ze nou naar op zoek? Uh, wat haar gelukkig maakt en uh, wat de kans op aanvallen een stuk kleiner uh, zal maken... is om te beginnen dat het dus voor haar belangrijk is dat ze lekker vrij naar buiten toe kan... Uh, nadat ze in huis gewend is... En in huis moet ook wel voldoende ruimte zijn... zodat ze zich kan terugtrekken. Bijvoorbeeld als er visite langskomt. Of als ze daar gewoon even de behoefte aan heeft. Ze zoekt dus een eigenaar die haar haar gang laat gaan... en niet de hele tijd aan haar wil zitten. Gewoon af en toe is een aartje over de bol is prima genoeg voor haar. Ja, een, een boerderij of iets dergelijks... daar staat ze ook niet negatief tegenover. Sterker nog, dat klinkt nog meer als vrijheid. En dan moet ze nog iets vertellen. En dat is dat ze pijnstilling krijgt voor artrose in haar elleboog. Maar gelukkig neemt ze dat eenvoudig in met gewoon het nat voer. Nou, bent u nou iemand die gewoon een kat om zich heen wil hebben... maar niet constant de kat op schoot wil? Uh, iemand die haar de vrijheid kan geven die ze nodig heeft... dan wil ze u heel graag ontmoeten. En uh, wilt u meer weten of haar in levende lijven zien... ja, ze heb een koppie, heerlijk, de kwijl je bij weg... Neem dan contact op met het dierentehuis aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Ja, echt een mooi koppie deze. Ja, wat een, een lief koppie. Ja, het is jammer dat ze dan zo'n uh, zo afwijkingje heeft. Maar ja, het kan net zo goed zijn dat ze in een andere situatie daar geen last van heeft. Precies. Nou, ja. heb je interesse in deze killer cat... dan uh, ben je van harte welkom bij het uh, Kennemer Dierenhuis. hier aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort.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 misschien over een jaar nee, ik zal ze kussen en begroeten komt wel zelfs weer voor elkaar dus laat me laat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 ik hou van schamel, maar ook van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Dus laat me, laat me.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 ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat mij nog maar blijven wie ik ben. nog nooit zo gedaan.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 Wherever you are tonight If you're lost then raise your light It might be hard to find But there's a spark inside Just have a little faith You'll see it's alright Take a little time to breathe The titurns eventually it comes in, it goes out if you're Het klinkt helemaal niet als een uh, Nederlandse band, maar dat is het wel. Son en Happy Little Fate, hun uh, nieuwe single. Uh, ze hebben heel veel van dit soort uh, mooie platen gemaakt. Uh, Dolly, waaronder ook Tonight en uh, nog andere nummers. Helemaal geweldig. Het zit er voor ons alweer op. Het is niet te geloven. Het is, het is niet is te zo geloven. Het voorbij zo'n middag. Zo, so, voorbijgevlogen. Jij was ja. ook even op reportage natuurlijk. Bij Hartstikke de opening leuk. van het ja. Museum. was Museum. Het was druk. Ja. Maar dat Benno het ook nog zei, dat hij er dus niet eens in kwam. Nee dus, uh... joh, het, was, het zat proppie, proppie vol. Maar jongens, echt geloof me, ga er een keer naartoe en ga kijken. Want het, het zijn prachtige werken en het is heel mooi opgehangen. En uh, je kan leuk in de filmzaal een film over die manse leven bekijken. Wel niet in het rond, zoals we vroeger hadden over Zandvoort, weet je. Ja. Kan je dat nog wel ja, herinneren, ja, ja. die prachtige film? Maar uh, een hele lieve vriendelijke man was het als je hem zo ziet. Ja, zo, dus. kon, zo komt hij ook over in de reportages uh, die ja, ik gezien heb. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus. Hey, echt de moeite waard om even langs te gaan. Zeker. Zolang, zolang die er nodig is. Pop-up museum ja. of expositie. Dus uh, bied er voordat het uh, weg is. Zo is het. Zo is het een gratis uh, toegang, hè? Ja, maar ja, goed, mocht je, mocht je iets uh, achter willen laten, dan heel graag. Want die jongens die hebben heel veel geld moeten investeren om, uh, om dit mogelijk te maken. Zeker weten. Nou ja, ja dus zometeen de non-stop uh, muziek. Fred is helaas uh, nog uh, ziek. Oh. Maar uh, morgen dan uh, ben ik er weer met oh. uh, Thomas en met uh, Benno. Ja. En daar hebben we een Stadvoort op zondag met Rendo Lawson. Ja, ja, ja. Dat Ook wordt... een soort pop-up voorstelling, Ook he? een pop-up, uh, ja. ja. Gaat allemaal gebeuren morgen. Luisteren. Tussen twee en vijf. Leuk. En uh, Yves ja. is de laatste, hè, voor uh, vijven. Alleen Jawel. met jou. Ja. Denk je wel eens terug aan die eerste dag? Ik weet nog precies wat ik toen dacht.